Nu 2% gratis. Jumbo. Download nu de Linda Meide app voor meer juicy verhalen en exclusieve deals.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 Praxis. Nieuwe zorgverzekering? Poliswijzer.nl Van de makers van Gaslicht.com. We wensen je een sprankelend 2026. Op een jaar vol gezondheid, geluk, goed eten en voordeel. Met deze week in de bonus: A. AH excellent Oliebol en Applebeje's 6 plus 3 gratis. A. AH excellent gourmet Minis, 2 plus 1 gratis. A. AH borrelhapjes in ronde bakjes 3 stuks voor 5,99. En A. AH handen perssinezappelen of bloedsinezappelen 2 netten voor 3,99. De meeste de Beste aanbiedingen. 10, 9, 8. Oh, nee. 6. Ben ik nu weer te laat voor mijn nieuwe zorgverzekering? Nee hoor. Niet als je voor het nieuwe jaar nog even gaat independeren. Je hebt nog twee dagen om te vergelijken. Daarna kun je de champagne laten knallen. Ga naar independenter.nl.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 Anders schrijf je mis. Pakken. Geniet met de feestdagen. Vraag met je KVK-nummer je sligo pas aan. 5 Nieuws. 10 uur. Oh, andere microfoon, uh, Hanneke. Sorry. Ja, Hanneke van Zes dus met het nieuws. In het midden en zuiden van het land wordt nog gewaarschuwd voor gladheid. En er waren ook ongelukken. Ze sloeg in Brabant twee auto's over de kop. En daarbij raakte volgens de regio omroep één van de bestuurders gewond. Vannacht raakte in Overijssel door de gladheid twee auto's van de weg met alleen blikschade. Opnieuw is in een vogelgriep ontdekt in IJsselstein bij Helmond. Op het bedrijf leven zo'n 150.000 vleeskuikens. Die worden allemaal gedood om verdere verspreiding te voorkomen. IJsselstein ligt in een gebied met heel veel pluimvee. En het beroemde aquarium in Artus gaat na jaren van renoveren weer open. Halverwege juni. Het gebouw was aangetast door het zoute water. Het Rijk heeft 10 miljoen in de restauratie gestopt. En dan krijg je nog wat weer... In het uh, zuiden is het nog een tijdje mistig vanochtend. Vanmiddag trek er wat regen bij over het land. Er wordt zo'n 7 graden. Dit was het 15 uur nieuws. Anneke, dankjewel. Dan. 15 jaar verkeer. Op de wegen is het uh, druk. Bij de grens natuurlijk A7 Westbroek bremen Bij de Nederlandse grens 14 minuten. En de A12 Arnhem oberhausen bij Duitsland 14. A12 Oberhausen Arnhem bij 7 naar 9 en er wordt geplit op de A4. Bij zoom Heiningen bij Steenbergen. En dat gebeurt bij 223,7. 10.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 bewaardozen en bekers, 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. De 538 Stemmenjacht, eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl. Speel mee en win 10.000 euro. Dit is de 538. Top 1000. Dennis Ryan. Hoe het jet, K-Wip, hart in maag en jaar. Richting 2026 met Jason De Rullo. Radio 15.558. Kakapoelkoop. Zij zijn de Rullo. I can't beat you. My sexy Mona Lisa. Can't tell if you go. Baby, uh oh, oh. Just a little loco, Like what's in Acapulco? I'm just riding away Baby, uh oh. 157. In de slange, verandert in een de slangenbesweerder. Deze van de Nomads. De 538 Party Top 1000. Ja, wel een party in deze. 557 in de Party Top 1000 op Radio 538. De Nomads, ook bekend van uh, Devotion. Je hoorde Yacalelo. Het is 10 uur 10 en 10 seconden. Een magisch getal. De 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. We hebben een koffer en daarin zit 10.000 euro. En we hebben een moedige kandidaat uit het altijd gezellige Groningen. Debbie, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het, Debbie? Nou, wel een beetje spannend hoor. Ja, het is wel een beetje spannend. Ja. Heb je ook een beetje eindejaarskriebels? Ja, een beetje wel. Een beetje ja. wel. Altijd uh, gekke dagen natuurlijk. Zo richting uh, 2026. En ja, stel je voor je wint 10.000 euro. Wat zou je mee doen? Uh, Lekker uh, op vakantie gaan naar een warm land. Oh, heerlijk. Ja, ik voel die vibe helemaal op vakantie naar een warm land. Nou, luister goed, Debbie, want dit is de stem die we zoeken. Procent. Wie oh wie is de stem in de 25e stemmenjacht eindejaarseditie? Oh, dit is wel heel moeilijk. Ja, hij is niet makkelijk. Oké, okay, ja, ik ga een gokje doen. Ja, doe maar een gokje. Je bent er nu ja. toch, zeg maar, ja. Kom ik, ga ik ga voor Kees van der Spek. Kees van der Spek. Jury is het Kees van der Spek. Het antwoord is... fout. Ach, helaas, helaas. Het is geen Kees van der Spek. Ik heb wel een koffer voor je van de Postcode Loterij. Oh, nou, superleuk. Dank je wel voor het meedoen. Ja, die sturen, we, die sturen we naar je toe. Jij ook bedankt voor het meedoen. En ik wens je vast een mooie uiteinde. Super, dankjewel. Dag Debbie, later. Doeg. De 538 Stemmenjacht. En we tellen verder af. Nummer 556, Andere Hazes. Zingt u mee, een beetje verliefd. In een discotheek, zat ik van de week, en ik voelde... on my mind Party top 1000. 538. Oh nee. Polly! Feestand het oude jaar uit en het nieuwe jaar inluiden. Met natuurlijk die eindejaarseditie van de 5 Stemmenjacht. En die koppen met 10.000 euro in keiharde de contanten in de studio. Peggy Goel, Na na na. Party top 555. Tijdens deze lijst, waarmee we je dan door deze week heen loodsen. Ja, dat voelt toch een beetje als het niemandsland... land tussen kerst en oud en nieuw, hè? Ben je de bommel aan het aftuigen? Stuur een gerust een foto met de 58 app Leuk om te zien waar je ingecheckt bent. Ik laat het nog even staan. Dat is ook meer luiheid en ik vind die lampjes wel gezellig. Uh, misschien ben je al richting de vuurwerkhandel in Duitsland om vuurwerk in te slaan. Laatste jaar dat het mag, maar ik weet toch zeker dat we volgend jaar in de straten... meer vuurwerk uit Duitsland en België gaan zien. De 58 Party tot Duizend. Ja, en waarin ieder werkprobleem in het bakje januari ook moment. Je hoeft geen meeting meer te plannen, het is we doe volgend jaar wel. En de koffiepauzes iedere keer een minuutje langer worden... en waar we samen dan aftellen uh, jij de uren op de klok... tijdens deze doelloze werkdag. En wij tellen met je mee naar een knallend 2026. Nummer 554 mag ik met trots presenteren. Een echte vijfjugdbagger van Yves en Gwen Stefani. 554. Let me blow your mind. Shake your asses. Face screwed up like you having hot flashes. Which one? Pick one. This one classic. Red from blind, yeah, bitch, I'm drastic. Why this? Why that? Lip stop asking. Listen to me, baby, relax and start passing. Expressway, head back, weaving through the traffic. This one strong, should be labeled as a hazard. Some of y'all niggas hot, psych, I'm gassing. Clowns, I spot them and I can't stop laughing. Easy come, easy go, Evie gon' be lasting Jealousy, let it go, results could be tragic Some of y'all ain't writing well, too concerned with fashion None of you ain't Giselle, can't walk imagine A lot of y'all Hollywood drama, cast it Cut bitch, camera off, real shit, blasting. I had to you you it's only been a year Now I got my foot, the gutter and I ain't gon' know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 Damn, she much thinner, and no. all. Now I'm complete, uh huh. Still styling on. Brick house, pile it on. Ride or die. Bitch, double all. Can't strong Beware, cause I crush anything I land on. Be here, ain't no mistake, nigga. It was planned on. I had to give you. It's only been a year. Stop bumming me, stop bothering me, stop bugging me, stop cussing me, stop biting me, stop yelling me, it's my life. It's my life. is met een minnaar, dan zeg je It's My Wife. Dat kan natuurlijk ook. Uh, Dr. Alman, de zingende zijn natuurlijk uit het hoge noorden. En It's My Life op Radio 58 in de Party Top 1000. Warm welkom. Aftellen richting 2026. Champagne staat koud. En ook de grootste hits in de Party Top 1000 deze week. Voor de fans van K3 heb ik goed nieuws. Oya Lele, hoor je binnen nu. En een paar tellen. Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes!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 Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn. Yes! 18 plus, speelbewust. Ja, we komen eraan. Met de postcode kan je van 59,7 miljoen. En dat kan echt overal vallen. Van Ameland tot Zierikzee. En van de Achterhoek tot aan de Havenstad. Dus ook bij jou in de straat. 59,7 miljoen. Doe jij al mee? Postcodeloterij.nl Ook mijn zorgverzekering kon goedkoper. Bij United Consumers. Ook jouw van goed Je verdient elke week de allerbeste deals Daarom deze week oliebollen Per 10 stuks voor 2,99 Of per stuk voor maar 39 cent En ook extra goedkoop met Lidl Plus Ribbelchips per zak voor maar 99 cent Lidl, je verdient het Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek En vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk Je zoekt op de grote autoportalen En bij de autodealer om de hoek je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl. En we gaan nog even door met de megadeal. Nu extra goedkoop bij Lidl. Oliebollen per stuk voor maar 39 cent. Of 10 stuks voor 2,99. Lidl, je verdient het. Download nu de gaspedaal.nl-app en vind in no-time jouw perfecte auto.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 Oh, gaan we deze dus zomer nog op vakantie? Daar heb ik echt zin aan in. Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu al? Jazeker, want bij prijsvrij vakanties krijg je nu de hoogste korting... tijdens de super vroeg Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. Stijl vol de feestdagen door. Met Zalando. Oma, ik ben er weer. Hoi, schat, Kom je morgen naar mijn brunch? En wil je me zaterdag helpen met mijn bakwedstrijd voor de feestdagen? Hm. En uh... Wat doe ik aan?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 Wat wel verstandig is, ORA's visio-meeneemservice. Dan neem je tot 9 ongebruikte visio-behandelingen mee naar het nieuwe jaar. Ja, dat is ORA. Bekijk de voorwaarden op ORA.nl. Knallend het nieuwe jaar in met SBSS. Op oudjaarsavond blikt Linda de Mol om half negen met vier BN'ers terug op 2025 in de Quiz van het Jaar. Gevolgd door Hart van Nederland en het show Jaaroverzicht. Dus pak de oliebollen erbij en vier oud en nieuw met zes. 6!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 Met nummer 552, daar vinden we K3. Graaio 538. Oja, Lele. Nummer 52. Oja, Lele. Ik voel me plots weer zo oja. hit top 1000 Clementine Douglas en blessings in de party top 1000. De 538 Party. Top oh Dennis, we zijn hier lekker bezig man. Carbiet schieten in het gezellige Eerbeek. Mooi, lekker bezig. Ik zie hier ergens een pakje koffie. Bij Sharon in de app. Dennis mist en min 7 van 8 levert behalve vieze auto's ook mooie plaatjes op. Met een prachtige foto erbij van een ja, gerijpt landschap. En een wijsman, ik zag hem uh, vorig jaar nog live in uh, Utrecht... genaamd Mika, sprak ooit de woorden... Sometimes I dress like what I want for lunch... because all I can think about is having a tuna sandwich. Dus mocht je hem ooit ingeolied met witpoeder onder mijn neus tegenkomen... Dat is dan een mijn oliebol outfit richting out Nieuw niks aan het handje. Relax, take it easy, pakt Mika nummer 550. In deze eindejaarslijst op Radio 58, dit is de Party Top 1000. Took a ride. forgot and it up on a broken train with Is er heen, is er heen, is er en de watzke baaar Watzke busy busy rob rock Mensen praten serieus Maar ze weten van geen enkel wat gebeurt gebeurd Maar er gebeurt veel serieus Komen die valkalen of, of moet ik beginnen Je bent een shit, kijk dat soort Maar je weet niet wat's gebeurd Watzke bird Watzke bird wat's gebeurd See the front, maar je doet yeah. yeah. the crown Alsof je dat niet wist en ik drink tot de motherfucking fles leeg is Het past niet goed als ik wie flesjes in wessel Dan ben ik pas Yo, ah, voor jezelf Je lacht, maar ik maak hier geen motherfucking grappen Bus uit m'n pikje kan een labietje tapas staat de space. maar ik ben niet van start Trek, ook geen basabas, bas, maar ik breek wel je neemt.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 je weet precies hoe laat het is, vaak sting. De rest is geschiedenis, zo. Je bent een champ, kijk dat soort, maar je weet niet wat gebeurt Wat gebeurt, wat gebeurt Je bent een MC dat front, maar je komt niet op de grond top de grond, top de, de, de, de grond Je bent een MC met crown, maar je weet niet wat is now. Wat is now? wat is now? Je bent een shambex onderklaar en je bent die vaardibouw Vaardibouw Vaardibouw Wat is Wat is nieuwkruin? Okay? Wat is gebeurd in de schuur? Is het bij jou alles rustig? Komt je met de buur? Zijn het pieps voor kratis of gewoon plus duur? En ben je vaardibouw? Druk figuur Voor alle brouwen en chickies van jouw wit, maar spik. Heb die fout in mijn dikkie, show, we houden de chic. Poud in, poud het als een gek met al het goud in mijn mickey. Twee gezichten, één formule, als Louder en Nicky. Je bent een chef, kijk dat surkt, maar je weet niet wat's gebeurd. Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Wat's gebeurd? Je bent een M, I front, maar je komt niet tot de grond. Tot de grond, tot de grond. I've MC never a crown while you think me butt is meow, butt is meow, But is meow. You bet a shaman on the cloud, and you bet me pouty, it, it, it, it, Ja, het is je boy Peter van de juiste van Tegenwoordig. Dennis Rijen, ik weet niet wie je bent, maar je bent lelijk. Wat, Skepper? 538, je weet toch, mazzeltjes. De 538, party top 1000. 548. We nemen je vast. De symbolische, de overloading, de zoals gewoonlijk. Die Russen komen toch gewoon overal in het luchtruim weer. Je hoort ze gewoon in PPK met Resurrection X Dance 548, 548, tot 1000, Radio 58. En uh, ja, jongens, we zijn aan het aftellen richting het nieuwe jaar. Champagnekurken zijn klaar om te ploffen. Twee dagen, 13 uur, 11 minuten en 21 seconden. En dan beginnen we aan een nieuw hoofdstuk 2026. Terwijl Danny een hele mooie foto stuurt. Het is mooi geweest. Ik ga hem aftuigen. Ja, de kerstboom, hè? Geen zorgen verder. Shut up and dance, walk the moon. 547 in de lijst. Tot Kat en Ijo. Dit is de 538 Party Top 1000. 546. Down to Maritz or even San Paolo Look at me, how can it be? I'm living on my own Procancella, can't you tell? I can't afford a phone I work all day for little pay, somebody make my life Take me from the misery, the poverty and strife I'm going back where I began cause love is kicking in Oh my knees, I beg of you, a red Mercedes-Benz Little wretch and for the distance of my friends Oh my knees, I beg of you, a red Mercedes-Benz Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz speelt te hoor, met zo'n ster op de volkant. Wel mooi natuurlijk. U hoorde Mercedes-Benz Teaspoon 546 in de party top 1000. Dennis Standje Burenruzie hier in de tuin. In het prachtige wallingsfeen. Dankjewel Roberto voor het appje met Tito Foto. En zometeen hoor je deze hits in de party top 1000. Zometeen in de 538 party top 1000. <middels> je <Kentje> Sharon Sapphire. <middels> Shaggy. The love, love, love. En deze, de temper en een nieuwe ronde stemmenjacht, eindejaarseditie, zometeen. Radio 538 Heb je van de Belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen? Dan kun je. Uh, ja, maar die is gewoon ter info, toch? Nou, je moet hem nog wel zelf controleren. Het kan zijn dat er iets veranderd is, meer vermogen, een huis gekocht. Ja, er is wel veel gebeurd, ja. Oké, okay, check alles dan goed. Zo weet je zeker dat je elke maand het juiste bedrag betaalt of terugkrijgt. We helpen je graag op belastingdienst.nl slash voorlopige aanslag. Oh, handig? Ja, van de Belastingdienst. De overgang. Soms is het even zoeken naar een nieuwe balans. Met de Zorgverzekering van Nationale Nederlanden ben jij klaar voor verandering. Ook tijdens de overgang. Want je hebt een ruime keuze uit aanvullende verzekeringen met een overgangsconsulent. Kijk op nm.nl slash zorg. Wat er ook verandert, onze support heb je.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 Dat betekent rust voor jou. Bij Correndon vind je jouw zonvakantie. Pak nu de allerhoogste vroegbekorting en nu snel naar correndon.nl.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 Elke dag vers gebakken. Dus altijd heerlijk knapperig. Natuurlijk of rijkelijk gevuld met rozijnen. 10 oliebollen voor maar 2,99. En alle alcoholvrije bieren. Nu, 1 plus 1 gratis. En dat voor die prijs. Jumbo. De mooiste start van het nieuwe jaar. De nieuwjaarsduik. Met z'n allen rennen alsof je leven ervan afhangt. En dan, dan denk je maar aan één ding. Waar is die heerlijke kom -ertessoep?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 Aldi. 18 plus, speelbewust. 1 januari valt de postcode Kanjer van 59.